Wilders zegt op Twitter volgende maand lezingen te houden in Melbourne. Perth, Sydney. Die gaan over vrijheid, de islam en het westen. Wilders wilde vorig jaar al naar Australië, maar het duurde volgens hem lang voordat hij een visum kreeg. De Australische minister van Immigratie zei toen dat hij lang heeft nagedacht over de aanvraag, maar dat hij Wilders geen visum zal weigeren. Het weer, vanochtend bewolkt en lokaal valt een beetje sneeuw, later steeds meer zon, het wordt 1 tot 3 graden. Dit was het NOS. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANB. Er staan op dit moment geen files, snelheidscontroles zijn aangekondigd op de A6 tussen Jauren en Emmeloord en op de A12 tussen Utrecht en Veenendaal. Tot zover de verkeersinformatie.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 Het is zo stil in mij. Ik heb De waarheid spreekt al uit ons oogcontact En vanavond Tonen wij ons ware gezicht En het is zo stil in mij Ik heb nergens woorden voor Het is zo stil in mij En de wereld draait maar door Het is zo stil in mij ik heb nergens woorden voor, het is zo stil in mij. Stil in mij, maar het gaat hier niet stil worden, want we hebben ex-collega Fred Kroonsberg. Nou, ex niet. Ex-collega binnen Goedemorgen Zandvoort, dat wel. Ja. Goedemorgen Zandvoort, uh, waar uh, Fred uh, heel wat voetstappen heeft liggen. Goedemorgen en welkom, Fred. Dankjewel. Maar we gaan niet praten over CFM en Goedemorgen Zandvoort. We gaan praten over uh, de seniorenvereniging... Uh, Daarvoor hebben we je uitgenodigd. Vorig jaar uh, hebben jullie besloten om een nieuwe vereniging in Zandvoort op te richten. We hebben het al gehad over de aanleiding daartoe, daar ben je al een keer voor geweest. Maar zijn we zijn eigenlijk wel een beetje nieuwsgierig. Nou, nou is dat gestart, 1 januari. Uh, hoe gaat het? Nou, ik ben uh, eigenlijk een, uh, een trots mens, om het zo maar eens te zeggen. Want uh, er zijn maar liefst uh, bijna al 340, 342 mensen die hebben ingeschreven om lid te worden van de vereniging. En het uh, goede nieuws is ook uh, dat we afgelopen week of verleden week uh, of die week daarvoor uh, de penningmeester berichten heeft gekregen dat de subsidie uh, is toegekend. En dat betekent dat we een gezonde uh, begroting kunnen opstellen. Is dat een gemeentelijke subsidie? Ja, een gemeentelijke subsidie. En dat het zwemmen voor ouderen uh, gered is. Uh, want als we die subsidie niet hadden gekregen... dan hadden we dat ofwel op een onaanvaardbaar hogere kosten voor de mensen moeten schroeven. Ja, en dan schiet je jezelf in je voet, want dan blijven mensen weg... Ja. Als ze 5, 6 euro per keer moeten gaan betalen... Dat is, dat is zeker in deze tijd niet te doen. Want mensen worden al dagelijks bekogeld met hogere zorgkosten. En, ja. uh, dus wat dat betreft... Uh, erg blij. Ik, uh, ik vind ook, eh, ik mag best het college en de wethouders en de raad een compliment maken. Want niet alleen eh, subsidie wordt eh, verstrekt, maar ze doen ook eh, erg stimulerend hun best met die vrijwilligersbijeenkomst. Eh, eh, om vrijwilligers te stimuleren en ook om, eh, zoals de laatste keer, gezamenlijk als bindende organisatie op te treden op zo'n nieuwjaarsreceptie. En dat is een goede zaak. Ja. Want we kankeren wel eens op uh, alles wat overheid is, maar uh, een pluim mag ook wel eens uitgedeeld worden. Goed nieuws dus, allemaal. Ja, mag ik wel zeggen. Ja, ja. dat is leuk, want het is natuurlijk nu maar heel kort eigenlijk uh, vanaf 1 januari, maar de toekomst ziet er ook leuk uit qua... Qua activiteiten, absoluut. Uh, het reisprogramma voor het hele jaar is al vastgesteld, er is al een vakantie uh, in de pen... Uh, we gaan de komende vergadering uh, de verantwoordelijkheden binnen het bestuur verdelen. We hebben een breed aantal mensen die aan de, op dit moment aan de tijdelijke bestuurstafel uh, zitten. Fred, je bent voorzitter van dit bestuur? Uh, officieel nog oprichter. Oprichter. En ik functioneer uh, wel als gespreksleider voorzitter, maar op de komende jaarvergadering wordt officieel een bestuur gekozen. Uit hoeveel mensen bestaat... Uh... Bestuur? Ik denk dat dat uh, zo'n zeven mensen zal worden. Zes à zeven mensen. Ja. Uh, en dan heb je natuurlijk de functionele posities. Maar waar het vooral om gaat is dat je de verantwoordelijkheden met elkaar uh, deelt. Ja. En dat is heel belangrijk. Ja. Jullie zijn formele Stichting Ja, vereniging. Een vereniging. Ja. Uh, dat betekent dat je ook uh, een huishoudelijk reglement moet nee, hebben? Niet? Nee, daar gaan we misschien in de toekomst nog wel eens naar kijken. Maar op dit moment voldoet even uh, de oprichtingsakte, om het zo maar te zeggen. Ja, ja. Maar daar zit wel een mogelijkheid in om een huishoudelijk reglement te gaan maken. Ja. Dat regelt dus de interne zaken binnen de vereniging. Statuten, heb je die wettelijk nodig? Of, of ja, ja dat, uh, je kan dat niet moet zonder een uh, ja. noodhouding. Ja, ik ben er niet nee, goed nee, in. in dat nee, nee. Nee, wat dat betreft hebben wij ook iemand die ons bestuur ondersteunt. Die doet ook de belangenbehartiging. En die doet ook de en Een soort ombudsman zou ik het willen zeggen. En die heeft dat allemaal uitgezocht. Uh, en, en eigenlijk voorbereid. Dus het was een fluitje van een cent. Om dat vervolgens bij de notaris uh, verder uh, met een hamerslag formeel uh, te laten worden. Nou, jullie hebben de boel dus opgezet. Uh, laten we het even een voorlopig bestuur nemen of initiatief nemen. Ja. Uh, dan komt er een ledenvergadering. Ja. Wanneer komt die? Die komt uh, eind maart. En dan leggen we verantwoording af over de werkzaamheden van de afgelopen periode. Dat is één. De begroting wordt gepresenteerd. En er worden natuurlijk een aantal mensen gepresenteerd die zich beschikbaar stellen voor de formele functies van het bestuur. Ja. En dan krijg je de formele indeling voorzitter, dagelijks ja. dagelijk bestuurssecretaris, ja, ja, ja. Precies. met bestuursleden daarnaast. Ja, ja. En de leden moeten daar neem ik, uh, neem ik aan mee instellen. Ja, precies. Ja, ja. En dan de beleidsuitgangspunten, de rode draad voor het komend seizoen moet natuurlijk ook vastgesteld worden. Ja, ja. En uh, het ziet er naar uit met, uh, met deze begroting dat we uh, voor de mensen ook kunnen zeggen: van we willen de kosten gewoon uh, uh, gelijk houden. Wat dat betreft, zoveel mogelijk. Ja, daarbij stel je ook vast, uh, nou om maar een zwaar woord te noemen: de missie die jullie in dit uh, ja. leven hebben. Ja, beleid, uitgangspunten, rode draad, uh, ja, die komen op tafel. Wat je voorstaat met de mensen, precies, en dergelijke. Uh, nou, activiteiten. Ja. Uh, gaan die erg verschillen van het verleden? Ja, ik denk toch uh, uh, dat het bestaande activiteitenprogramma blijft gewoon gehandhaafd. Want dat is voor een doelgroep uitermate belangrijk dat dat blijft. Dat ga je niet veranderen. Maar je gaat het aanvullen. En dan moet je dus weten wat er leeft bij de mensen. Dat, uh, we moeten dus de boer op. We zullen deze een keer moeten gaan praten met, uh, met genootschap uit Zandvoort. Er zijn ook al wat afspraken over gemaakt. Ook om de samenwerking eventueel uh, handen en voeten te geven. De bibliotheek uh, moet de klanks. Uh, nou, met uh, pluspunt hebben we al een formele samenwerking. We gaan de Belastingsservice samen doen. En dat was vorig jaar meer dan 300 aanmeldingen, eh, AMBO en eh, Pluspunt. Ja. En op dit moment staan er al 12 invullers, belastinginvullers, okay. die zich op dit moment al bekwamen. Ja, dit is een service die van oudsher al werd verleend. Juist, juist. Ja. En dat zijn mensen die zich hebben aangeboden om wij gaan straks helpen. Ja, ja. ja. en er wordt nu ook nagedacht en dan zit je gelijk bij de jongere doelgroep om een soort uh, voorlichtingsbijeenkomst te houden... waarin mensen allerlei vragen kunnen stellen... maar dan ook in staat zijn om hun eigen uh, formulier in te vullen. Want er zijn natuurlijk een hele hoop mensen die dingen zelf kunnen doen. Ja. En dat is nou net het uitgangspunt waar we over moeten nadenken. Hoe kunnen we uh, mensen die in staat zijn om nog een aantal dingen gewoon zelf te doen... hoe kunnen we daar ondersteuning aangeven ja. en niet dat je het overneemt als het ware. Ja. Mensen kunnen dat zelf. Ja, ja. Vooral de jongeren, ouderen om het zo maar eens te noemen, die kunnen natuurlijk een hele hoop dingen zelf. Ja, want... Dat wordt een uitgangspunt van beleid, echt. Uh, wat mij betreft wel. Ja. Uh, nou, dit is me nogal een punt ja. uh, wat dat betreft. Ja. Doet me genoeg over om even te horen dat jullie met pluspunt heel erg samenwerken. Ik ben zelf belbuschauffeur daar geweest nou. en het viel me altijd op dat Lang niet iedereen in Zandvoort weet dat ze van die belbus gebruik kunnen maken. En als ze erachter komen is het een openbaring gewoon zelfs. Ja. Volgens mij ja. stond er vandaag in de krant dat de gemeente ook een oproep uh, doet om uh, meer uh, van de Belbus uh, gebruik te maken. Ja, dat heeft een beetje te maken met de met kosten van ja. OV-taxi en dergelijke. Ja, ja het, het schijnt voor de gemeente wat uh, financieel wat aantrekkelijker te zijn en voor de mensen geen verschil uit te maken. Okay. Klopt dit, dit verhaal? Nou, dat weet ik niet ik precies. Maar kijk, heel belangrijk is uh, de toegankelijkheid en de bereikbaarheid ja. Ja. van voorzieningen. Ja. En daar moet natuurlijk, uh, daar mogen geen kink in de kabel komen en daar ligt voor jullie een aandachtspunt en, duidelijk ja want ik kan me ook voorstellen er komen meer gemeenteraadsverkiezingen dat wij heel kritisch ook naar de programma's van de partijen kijken aan de ene kant maar ons ook beschikbaar stellen om hun te helpen om voor het oudere beleid de nodige uh, uh, kennis van zaken aan te geven ja iedere, partij, iedere partij heeft een, een, een oudere beleid ja. hoofdstuk ja? Ja. daar kunnen jullie een stuk invulling aan geven ja, absoluut in ieder geval uit de praktijk de behoefte die er is. Ja, als je contact hebt met de mensen dan weet je ook wat er leeft. En uh, wellicht dat daar wat slagen te behalen zijn. Speelt daar ook een rol, Fred, dat Zandvoort een gemeente is waar relatief wat meer ouderen wonen dan in andere gemeentes. Dat daar een wat zwaardere taak ligt? Uh, dat... Dat zou kunnen, maar eigenlijk in heel Nederland vergrijst. Dus het, de problemen die hier maar zijn, zijn ook in andere, andere plaatsen uh, okay. ja. Ik las in de Zandvoortse krant in het artikel, uh, introductieartikel erover, dat jullie ook echt wat aandacht willen gaan geven aan 50-plussers. Ja. Dus niet. Nou ja, wat je dan verstaat, honderd ouderen. Ja. Maar de, de jongere ouderen. Ja. Dat is een aandachtspunt? Dat is een aandachtspunt. En ik heb net al het voorbeeld gegeven van die voorlichting. En dan zou ik me kunnen voorstellen dat je dat een keer op een avond doet. Want daar zitten natuurlijk een hele hoop werkenden bij. En waar ik bijvoorbeeld ook blij mee ben, is dat de, de oudere bonden, de echte oudere bonden, de vakbonden... Ja. Ja nu ook weer de positie van de ouderen in beeld krijgen. Want die worden bedreigd. Ja, maar de, de AMBO stapt uit de FNV. Ja, las ik ja ik, maar ik vind dat het een taak is van de, van de echte uh, uh, bonden... om op te komen voor hun ouderen die gepensioneerd zijn. Ofwel de, de groep uh, die nu... Uh, ...werkloos dreigen te raken... Uh, ...omdat om er maatschappelijk... Uh, ...nogal wat problemen zijn... ...en dan is natuurlijk de oudere werknemer... ...wordt behoorlijk op, op de korrel genomen... Ja. ...en dat is een hele slechte zaak. Ja, denk maar even aan de laatste jaren... Uh, ...gepensioneerde AOW-premie gaan betalen... ...ja of nee... Uh, ...verhoging ja. van belasting... Uh, ...pensioengaten... ...belachelijk dat men uh, uh, zo'n maatregel neemt... ...en mensen dan in de kou laat staan... ...en ik vind het heel goed dat de FNV je nu een kort gering gaat aanspannen... ...om de regering tot andere gedachten te brengen. Dat kan gewoon niet. Je mag ja. mensen niet met, met, met, met uh, maatregelen in de portemonnee opzadelen. Want we hebben het wel over een maand of twee maanden zelfs. Zelfs een jaar. Zelfs een mensen. jaar. Dus nee, ja. Dat, ja. Kan niet. dat kan niet. Maar ik begrijp uh, uit jouw woorden een beetje... ...dat je hebt daar niet een uh, ANBO of een seniorenvereniging voor nodig. De vakbonden moeten zelf die verantwoordelijkheid nemen. In, in om eerst, dat in te ja. vullen. Zeker. Dat Zeker. En of de Ando daarbij aanhaakt, dat is natuurlijk aan hun. Ja. En dat zou mooi zijn. En dat wij erop aanhaken, dat is ook mooi. Ja. En dat vervolgens de politieke partijen ook niet de ouderen uit oog verliezen of ze het kind van de rekening laten worden. Want dat zou een hele slechte zaak zijn. Ja. Goed, maar we gaan even terug naar Zandvoort. Uh, ja. Daarvoor zie je. Uh, Fred, uh, je had het over de activiteiten voor het komende jaar. Ja. Uh, de, de bestaande dingen die jullie al deden binnen AMBO-verband. Uh, maar je had ook het over nieuwe zaken die jullie willen aanbieden. Ja. Uh, kun je daar iets over vertellen, Al? Nou, ik heb al gezegd, uh, huisvesting wordt natuurlijk ja. een item waar ja. we ons uh, uh, zullen moeten gaan mee bezighouden. Want er zijn, ik weet dat er een hele hoop ouderen zijn die graag zouden willen verhuizen uit een groot huis. Ofwel ja. een groot huis zouden willen verkopen. En, uh, maar dan moet er moet wel een, een, een goed aanbod zijn. En dat moet gestimuleerd worden. Heel belangrijk is dat het vertrouwen weer bij mensen terugkomt om, uh, om, om stappen te ondernemen. Ja, er, er is wat Europese regelgeving binnengecijpeld over uh, hoogte van inkomen versus huurbedragen. Waardoor een aantal ouderen die een pensioentje erbij hebben niet in aanmerking komen voor een... een, een... ...sociaal woningbouw appartementen... ...binnen het heek of waar dan ook... ...daar zitten we nogal wat drempels. Ja, en die moeten we in het... ...vizier zien te krijgen... ...en kijken of we daar ook wat mee kunnen. Want je moet dat stimuleren. Mensen willen heel graag... ...duurzaam... ...wonen. Ja. Want niemand zit erop te wachten... ...om naar een verzorgingshuis... Nee. Te, te, ...te verhuizen. En als je zo lang mogelijk... ...met aanpassingen in je huis gewoon geweldig kan blijven leven... ...ja, ja waar hebben we het dan over? Ja. En wat is de praktische vertaling die jullie dan zouden kunnen Dat doen? Dat zou bijvoorbeeld een voorlichtingsbijeenkomst kunnen zijn... ...waarin je de, een aantal handgrepen, uh, uh, bijvoorbeeld Aanreik. goedkope uh, betaalbare... ...en een aantal dingen aanreikt die mensen zelf kunnen doen. Ja. Maar ja. Fred, het aanbod is er niet eens van de wat duurdere... Huurflat of wat dan ook. Nou, kijk, de ouders. Dat zijn natuurlijk... nu Wat nu gebouwd wordt, zou ik me kunnen voorstellen. Ik heb er zelf natuurlijk ook naar gekeken. Om, om dan je grote huis te verlaten. En. Normaal en, en gepaste woning. Als je te veel inkomen hebt. Dan kom je er niet voor in aanmerking. En daar Van. moet naar gekeken worden. Ik bedoel, dat aanbod. Want als je ouder bent. Die hebben een redelijk pensioen. Naast je AOW. Dan kun je ook wat meer huur betalen. Dat, dat is niet zo'n punt. Maar het aanbod is er nauwelijks. Nee, nee. En dus daar moet neem. naar gekeken worden of er dan uitzonderingen gemaakt kunnen worden. Want een hele hoop jongeren zitten nu te wachten op een huis. Ja, dus ook de regelgeving zou... Die moet, dus die het moet is onder weer, de loep komen. Ja, het is weer een politiek uh, verhaal om te kijken of het daar geregeld kan worden. Je moet eigenlijk zien dat je twee vliegen in één klap uh, slaat. En het belang van de jongeren ja. en het belang van de ouderen. En dat moet ja. je op de een of andere manier ja. zien te mixen in je huisvestingsbeleid. Ja, maar dat moet dus veranderen. Ja, dat dan. moet veranderen, want dan moet, moet je vertrouwen geven. Je moet uh, soepele regelgevingen creëren. Uh, en mensen stimuleren om die stappen te zetten. Want ja. wij zijn toevallig net verhuisd van een, uh, van een prachtige mooie woning. Daar zijn jonge mensen ingekomen die zijn... Ja. Heel erg blij. Ja. En wij hebben een levensloopbestendig appartement betrokken. Nou, ja. wat wil je nog meer? Dat is beleid van vroeger de EMM en later de Kei ook altijd ja. geweest. Wat misschien niet helemaal gelukt is, maar dat was wel het uitgangspunt. Ja, precies. Okay. Nou, dat is een voorbeeld. Het is dus wat anders dan de activiteiten alleen. Natuurlijk is het belangrijk dat we zwemmen, bewegen, ja. Ja. gezond blijven. ...plezier hebben, zingen... ...korte termijn... Uh, uh, ...alles, dat moet gewoon kunnen... Ja. ...en dat moet blijven, ja. en kaarten... ...iedereen moet, moet, moet uh, uit zijn huis kunnen... ...en uh, tussen de mensen blijven. Uh, ja. Ja. Ja. We gaan het einde een beetje... ...van dit uh, verhaal bereiken. Ik had nog één, maar dat is een beetje... ...een tendentieuze vraag. Geef niet. <laughs> Hoe is nu de relatie met de AMBO? Uh, of, of is hij er helemaal niet? Nou... Wij hebben uh, contact uh, gezocht schriftelijk met, uh, met de mensen van het gewest. En ja. vervolgens hebben we alleen maar gehoord, uh, willen jullie het geld regelen? En voor de rest hebben we niets meer nou, gehoord. Jammer. Jammer. En er is geen relatie. Op dit Daarom. moment niet. Nee. Uh. nee, en wij richten onze energie ja. op dit moment echt op de ja. lokale ja. situatie. Ja. En dat is Zandvoort en Bentveld. Ja. Begrijp ik goed, gezien de aantallen dat uh, de ex-amboleden, en misschien zijn ze nog steeds lid, uh, jullie gevolgd zijn in... De Zandvoort uh, seniorenvereniging? Heel veel, de helft in elk geval. Die, uh, die, uh, die actief meegaat. Ja hoor, als je 300, uh, bijna 350 leden hebt, dan wil dat wel wat zeggen ja, ja. in een tijdsbestek van vier maanden. Ja, ja. Ja, ik wil niet zeggen dat ze niet meer lid van de AMBO zijn. Dat is nee, een maar ander verhaal. Nee, dat is onze taak ook niet. Nee, het nee. is heel goed dat mensen een keuzemogelijkheid hebben. En ze zijn wijs genoeg om zelf hun uitgangspunten te kiezen. Om lid te zijn ja. van de een of de ander. Of van allebei. Tuurlijk. Ja, dat is kan ik me helemaal voorstellen. Jullie gaan lekker. Daar komt het, komt het eigenlijk op neer. En er is veel interesse. Zo is dat. Hebben jullie een clubgebouw? Nee. Waar uh, we alle wel. De krocht is natuurlijk wel, de Klocht, is wel het de gebouw Klocht. waar we veel uh, activiteiten hebben. Het ja, Britje. en het Rode Kruisgebouw voor Rode. de kaarters. En het uh, kerkgebouw, kerksplein voor de zang. Ja. En de zang uh, die heeft wat mannen nodig. Ja. Ja. Dus mannen, kom zingen ja. elke woensdagmiddag. We Echt, dus niet meer te heel belangrijk. Is het Over de krocht gaan we straks Echt? nog even met Astrid ja. praten. Ja, en we hadden eigenlijk willen afsluiten met, uh, wil je nog een oproep doen? Maar die is inmiddels dus geweest, zangers, meld u. Ja. Fred, heel erg bedankt voor uh, je komst. Uh, het gaat lekker allemaal. Ja, Dat is goed Succes. om te horen. Wij gaan verder met Kansas Dust in the Wind. Kansas, dust in the wind. Nou, dust in the wind is niet het onderwerp waar we over gaan praten. Want het is een heel tastbaar en een heel ja, misschien probleem voor de toekomst. Aangeschoven is Astrid van de Veld... Welkom Astrid. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. In uh, het informatiedeel van de raadsvergadering afgelopen dinsdag uh, is een aantal dingen besproken. Maar onder andere de panden waar we wat mee moeten gaan doen in de toekomstige tijd. De Oranje Nassau school. Mogelijk de krocht. En uh, in ieder geval ook straks uh, de Wim Gertbach school. Uh, daar is nogal wat uh, om te doen. Want er moet gerenoveerd, misschien afgebroken, misschien nieuwbouw komen. Uh, het is allemaal niet zeker. Is dat het juiste idee wat ik eigenlijk uit het hele verhaal krijg? Ja, het is inderdaad allemaal nog niet zeker. Ten eerste, zoals, zoals het er nu voor staat. Hè, dat voorstel om die scholen dus eigenlijk samen te voegen op één terrein van de ONS. Ja, dat gaat 9 miljoen kosten. A, is de gemeente niet in staat om dat op te hoesten? Nou, hoe zit dat Astrid? Uh, wie... Is, uh, ...wie gaat straks betalen als er een nieuw pand of een neergezet wordt? Jij. Uh, de gemeente. De gemeente? Ja. ja. Als gemeente ben je inderdaad verantwoordelijk voor... de school voor... Dan van de gemeente het nee. pand? Nee. Nee, je bent gewoon als gemeente verplicht om... Een ja, pand te neer te zetten. De schoolbestuurder kunnen ja. eigenaar zijn van het gebouw... ...maar de gemeente is verantwoordelijk ja. Ja. voor nieuwbouw. Mag voor de en... bouw ja. van. Ja. Jij zegt... De de school wordt toch niet kan, eigenaar? Kan, nee, in dit geval niet. Kan. Maar het kan, kan wel. Zelfs, ja. dan, dan nemen ze de Die mogelijkheid is er. En dan heb je het inderdaad over bijzonder onderwijs. Ja. Oh, oké. Okay. Zoals de brandweerkazerne die straks Van door Zuid Zuidkennenmelang uh, ja, ja, ja. overgenomen wordt. Maar goed, even terug dan naar waar het om gaat. Kijk, uh, er is in juli is er een motie aangenomen door de raad. Bijna raadsbreed. Ja. Dus één partij die tegengestemd heeft. En die zit toevallig hier. Ja. Gemeente Belangen Zandvoort heeft daarvan gezegd, dit moeten we niet willen. Wat stond er namelijk in, in de overwegingen stond, dat het de wens is van de raad van de gemeente Zandvoort om op drie locaties onderwijs te hebben. Ja. Voor zowel primair, dus basisonderwijs, als secundair voortgezet onderwijs. Ja. Nou, dat is niet waar ten eerste. Die uitspraak is er nooit geweest. Heeft alleen betrekking gehad op het basisonderwijs. Ja. En dan daarbij heb ik toen gezegd dat ik het eigenlijk gewoon heel zielig vind voor de kinderen. Om geconfronteerd te worden met eh, diegene waar, met wie ze dan eerst nog op school zaten. En nu een deur verder. Ja. En natuurlijk, ja, je moet dat ook niet willen. Je moet hmm. geen pubers willen mengen met, met kinderen nog op basisonderwijs. Die confrontatie is niet goed. Ja, jij bedoelt dus uh, Gert de Bach bij op, basisonderwijs. Bij het onderwijs. Hè, daar zal dan die schakelingen aan schitterende tekeningen heeft ja. 20.000 euro gekost. Ja. Hartstikke leuk. Als het aan ons wat had dat gelegen, dan was die 20.000 never nooit uitgegeven. Want wij hebben meteen een negatief advies daarvoor gegeven. Ja, heb ik goed uh, begrepen dat ook uh, de scholen zelf dat niet, uh, niet willen? De scholen hebben zelf in augustus al aangegeven dit niet te willen. Ja. Nou, Ik heb Want dat in juli al voorspeld, dat ze dat niet willen. Nou ja, dan, uh, dan, dan gaat men toch door met die ontwikkeling. Dat heeft dus gewoon 20.000 euro gekost. Voor Jan, met een korte achternaam. Ja. Is, is het niet een ooit een gemiste kans geweest voor de Oranje Nasse school om samen te gaan met de blauw of de scholen in, in het LDC? Nou, zover ik ze weet, wilden niet de, ze wilden tijd. ze dat niet. Ze wilden gewoon hun eigen identiteit behouden. En uh, ja, die, die samenvoeging, om nou weer drie scholen ook weer op die ene locatie. Dan hadden we natuurlijk een andere bouw moeten. Uh, daar, nou, dat, je, dat betekent dat je weer minder woningen had kunnen bouwen op die plek. Ja. En dat betekent gewoon weer dat je de exploitatie van de grond... Ja, die is voor ons als gemeente natuurlijk weer belangrijk... Ja, ja. dat je daar weer negatief mee ja. gaat worden. Maar nu zitten we dus met een relatief dure school... Uh, daar, uh... ...relatief dure scholen. Scholen. Feitelijk. Ja, scholen ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, er zijn in het verleden hele mooie plannen geweest... om uh, met, ...voor de Gettebach-locatie om dat om te wisselen met huis met in de huis de in de duinen. Ja. Nou, de woonzorg ligt nu dus dwars. Die wil het dan in één en niet meer. Die wil geen nieuwbouw plegen. Het zal ook weer een financiële kwestie zijn. Ja, ja goed, dat, je komt daar niet zo makkelijk uit. Nee, dus... Ja, wij hebben afgelopen week ook al gezegd, ga dan maar gewoon renoveren de ONS. De ONS is natuurlijk een, ja, ik zou bijna zeggen historische bouw, want het is heel apart om ja. een school zo te hebben. Ja. Ja. Nou, er zijn wat aanpassingen nodig, met name dan uh, in het kleutergedeelte van de riolering. Waar het, nou ja, mijn kinderen hebben daar zelf gezeten, ja. mijn oudste is nu 23, dus dat zegt al wat. Ja. Dat was toen ook al. Ja. Het heeft nooit lekker gezeten daar. Dus daar er zullen gewoon inderdaad dingen Hup. plaatsvinden. Nou, de raming van de gemeente is geloof ik 0,9 en de raming miljoen. En de raming van de ONS staat nu op 1,2 miljoen voor de renovatie. Rond maar ja, dat miljoen is natuurlijk nog korten. altijd veel minder als ja. die 9 miljoen die nodig zou zijn voor het plan. Voor nieuwbouw. Die, welke de scholen niet willen, ja. de, de ouders niet willen. Nee. En je het eigenlijk als gemeentebestuur ook niet moet willen. Ja. Is er naar jouw gevoel een raadsmeerderheid uh, die zegt van nou nieuwbouw gaan we niet doen? Nou in juli dus nog niet. <laughs> maar maar niet nu gelukkig de door de brieven en, en het protest van de scholen voel ik wel aan dat er een raadsmeerderheid is die zegt van nou dan gaan we geen nieuwbouw plegen. Nee. En vooral omdat uh, ja, het best wel onzekerheid is over het voortbestaan van de Ja. Wat natuurlijk eigenlijk ja, is ook een logisch is. Want... Apart, ja, maar dat kun je ook niet voorspellen. Ik heb het tijdens de vergadering ook gezegd. Het ligt er gewoon aan... Uh, ja, ik bedoel, je kunt een klas met kinderen hebben hier in Zandvoort. Wat, wat doorgaat naar het voortgezet onderwijs. En de ene keer zou de helft... ...HAVO-VWO-advies krijgen... ...en komt dus niet op de Gertebach terecht. Nee, nee, nee. En de andere keer zal de helft... Uh, een veel minder advies krijgen... ...komt er dan ook niet terecht. Ja, dus je bent en... gewoon afhankelijk van... Uh, ...wat er op dat moment zich voordoet. Ja. Dus je kunt dat ook kiezen, niet voorspellen. Hè? Wat ouders kiezen... ...ze zeggen van ja, ja, maar we willen ons kind nog niet naar Haarlem hebben. Dat is inderdaad ja. niet te voorspellen. Kijk, één ding is wel een feit... Uh, ...ze hebben hier op de Gertebach hebben ze een uitstekend uh, beleid... Uh, ...ten aanzien van dyslexie. En uh, ja, daar, helaas zijn er best wel veel kinderen die dat hebben. En ik denk dat die school zich daarmee heel goed kan profileren. En klopt ook wel. Want ik weet dat de kinderen uit, zelfs uit halfweg op deze school terecht zijn gekomen. Zo. Ja. Want als ja. er um, gerenoveerd wordt de Oranje school, wat, wat blijft er dan over voor die Gerttenbach? Ja, nee, het is en... niet zo dat we een potje gereserveerd hebben staan. Nee. Het enige wat wij wel heel belangrijk vinden is dat de krocht de krocht blijft. Het is voor hij de eerste kerk van Zandvoort, waar het ingevestigd is. Laten we dat behouden. Het wordt geroemd om de akoestiek. Ja. Nou, als je daar dingen aan gaat veranderen, doe het alsjeblieft niet. Moderniseer inderdaad dat wat nodig is. Nou, daar is, is mogelijk, al, al ja. zes jaar geleden geld voor gereserveerd. Ik geloof dat inderdaad een Ik motie zelfs uit 2006... Ik heb zelf de, ware, de ware Ja, daarom. De nou, laten we dat dan lekker doorzetten. Renoveer dat. Renoveer de school. En ga kijken wat Hoeveel er nodig is, is om de Gert up-to-date te krijgen. Oké. Okay. Hoe verhoudt zich de krocht tot uh, de blauwe tram, uh, waar in feite ex-gemeenschapshuis zit? Is, nou, kan dat aanvullend zijn? In, in, nou ja, goed, dat moet aanvullend zijn. Net zoals er, er toen natuurlijk ook al twee communicerende vaten waren. Nee, van, ja. hè, van wat in het gemeenschapshuis kan, kan niet en in de, de krocht. De krocht. En en wat in de krocht kan, kan dan weer niet daar. Ja. Dus ja, dat, dat nou ja, moet je gewoon zo houden. De krocht heeft een toneel, heeft een podium. Ja, en daarom. dat heeft de blauwe tram niet. Nee, daarom. Dus het heeft een heel andere aantrekking, een heel andere... En, maar ja, goed, je ziet nu ook dat, dat hetgene wat eerst in het gemeenschapshuis plaatsvond... dat het nu ook vaker naar de kroch trekt. Ja. Ja, maar als het gemeenschapshuis dus niet... Aan de eisen voldoet van ja, ja. die destijds al neergelegd. Nou, dan gaan we een heel ander verhaal Dat is een heel ander verhaal. Laat ik het zo stellen: wij willen voorkomen dat we datzelfde probleem gaan krijgen. door een nieuwe accommodatie te zoeken voor de, de, de, de activiteiten die plaatsvinden in de krocht. Ja. Dus wenselijk is renovatie van Oranje Nassau, renovatie van de krocht. Ja. En dan, dan houden we nog de Gertenbach over. Daar, daar zul je noodzakelijke reparaties moeten toepassen. Ook een renovatie van uh, bestaande panden. Ik, ik weet niet. Ja, reparaties meer. Kijk, uh, het is een heel het is oud gewoon, pand he, nu. Er is gewoon onzekerheid. En zoals de, de wethouder keurig uh, verwoordde, We moeten natuurlijk gaan voorkomen dat we gaan bouwen voor leegstand. Ja, dat is zo. En Dunamare geeft niet echt duidelijk aan dat zij echt door willen in Zandvoort. Het schoolbestuur hier te plekken wel degelijk. Dus ja. ook daar zit enige frictie. Ja, wat moet, je, wat, wat moet je dan? Moet je dan echt miljoenen gaan uitgeven. En niet weten wat je ermee kan. Nee. Je kan inderdaad de bouw aanpassen. Je kan modulaire bouw gaan toepassen. Wat je dan later weer uh, kunt inzetten op andere vlakken. Hè? Je kunt het weer verhuren. Nee. Bijvoorbeeld voor boomschuit. Uh, ik, ja, ja, ja, ja. ik noem maar wat. Ja, ja, ja. Je kan er woningen in gaan toepassen. Je, dat, dat is een optie. Je kan nee. het ook af fabriek. Dat scheelt ook heel veel. Ja. Maar ik denk dat het gewoon veel belangrijker is dat het plaatselijke schoolbestuur aangeeft wat ze nou werkelijk nodig hebben. Ja, want het, het zou best zo kunnen zijn dat besluit ja over twee of drie jaar stoppen. Ja, nou ja, moeten we daar dan voor want gaan Want die garantie bouwen? willen ze niet afgeven. Nee, ja, maar dat, dat is ook jaren. weer te begrijpen, want die garantie kun je niet afgeven. Ik kan ook niet garanderen dat ik over uh, zes jaar uh, überhaupt nog op mijn stoel kan zitten. Ja, ja, nou ja... ja. Uh, ik, ik, kan me ik, dat, dus ook maar dat zijn garanties ja. die kun je niet geven. Nee. Kijk, voor, de, voor de, de basisscholen kun je dat redelijk inschatten. Er zal misschien 2 à 3 procent buiten zand voor het basisonderwijs volgen. Ja. Ja. Maar je kunt een redelijke schatting maken van... Verschuivingen de, van, zullen er weet. amper zijn. Ik Daarom, natuurlijk het aantal kinderen wat geboren wordt. Dus je ja. kunt dat gaan uitrekenen, maar... Op het moment dat ze na de basisschool doorstromen, dat is... Dat is niet rekenen, nee. absoluut nee. niet. Nee. En, en dat zullen... wordt dus voor de raad ook moeilijk om daar een beslissing over te nemen. Want dat is een hele moeilijke beslissing. Je hebt geen grond om op nee. te beslissen. Nee, maar het CDA wil dus nu een initiatiefraadsvoorstel voorbereiden... om dan in de raad renovatie van de, de ONS te doen... Ja. Het gebouw, de krocht, uh, te verlaten voor wat het is. Renovatie dus. Ja. En niet, niet zo laten voordat het verkeerd nee, opgeleven nee, nee. wordt. Ja, en dan inderdaad met de Gertelbach. Ja, dat wordt nog even stoeien dat wat je daarmee moet. En, en jij voelt aan dat de raad wel die kant uit wil? Uh, wat ik... Uh, nou ja, je kent de collega's. Kijk, dus. niet, ja, maar ja, niets is veranderlijker dan politicus blijkt, hè. De ja, laatste tijd. Ja, Want ik bedoel, ja. hetzelfde CDA heeft veroorzaakt nu dat er onderzoek gedaan werd om die twee scholen op één terrein te plaatsen. Ja. Dus ja, gelukkig willen ze dan nu hun fout herstellen, maar die fout heeft wel 20.000 euro gekost. Ja, ja, ja. Maar de Oranje Nassau school begrijp ik die ziet de renovatie wel zitten. Die beseffen eigenlijk ook wel dat nieuwbouw, ja, en, <coughs> sorry, zal het sowieso ook problemen met zich meebrengen. Want je moet natuurlijk ja. naar tijdelijke huisvesting uitkijken. He, het gerommel om de school. Er is daar best wel, als je gaat schuiven, kun je daar best wel noodlokalen kwijt. Ja. Dat is geen probleem. Want wanneer is dit nieuwe gebouw neergezet? 475? Volgens mij? In 70, Nee, eerder al. Eerder? Ik geloof dat er in 1950 mee begonnen is en er is steeds wat aangebouwd. Toen was het nog Wilhelmina school. De huidige oranje school. ja. Is toch de nieuwbouw van uh, nadat de, um, de, de Willeminen-school? Dat, dat durf ik niet specifiek te gehoord. zeggen. Ik dus, weet dus alleen dat er in de, de loop de der jaren ja. steeds ja. aangebouwd is. Ja, ja oké. Okay. Ja, okay. En eigenlijk het... waar nu de kleutertjes zitten, dat is het eerste gebeuren. geweest. Okay. Ja. Ja. Ja. Zo heb ik het begrepen. Ja. En dan zat de boeken de in de in tijd. Te Nog even een ja. laatste vraagje. Ik zag. Ja. Uh, ...op debat en besluitvorming dat dit onderwerp niet op de agenda nee, staat. Dat uh, betekent dat jullie op een later moment pas een beslissing gaan nemen hierover. Nou, en de kredieten verstrekken kijk, en dergelijke. Het CDA heeft uh, aangegeven dat ze dus komen met een, uh, een initiatiefraadsvoorstel. Okay. En die kun je natuurlijk ten alle tijde op een agenda nou, laten plaatsen. Daar ja. moet een raadsmeerderheid voor zijn. Dus... Over een paar maanden is daar pas een besluit over. Nee, als het, als het goed is zou dat aankomende dinsdag. Het is ook. Het, het staat niet op de agenda. Nee, staat er nog nee. niet op. Maar het initiatief raadsvoorstel oh, okay. is ook dat, nog niet op. Dat kan ingediend. er alsnog op komen. Dat kan alsnog. Oh, okay. Kijk, en uh, de, de, volgens mij moet je daar, geloof ik, vier uh, mederaadsleden voor hebben om dat voor elkaar okay. te boksen. Ja. Nou. Het dus, zal wel lukken, ja. Nou, ik weet dat twee die zullen tekenen. Dus ja. dan, uh, <laughs> nou, dan hebben ze er okay. al vier, dan moeten ze nog één zoeken. Komt ook wel goed. Okay. Maar het gaat erom dat uh, het eigenlijk ook de wens van uh, de wethouder is. Want ook dan kunnen hun door. Dat Je moet wel door, door want ja. het, het schuift nu al jaren voor ons uit. Ja, er moet, moet gewoon iets gebeuren. Ja. Hoe dan ook. Nou, zeker voor de krocht, want dat, dat is al ja. sinds 2006 goed. dat het er staat. Ja. De, de motie dan, hè, om ja. daar uh, te renoveren. Ja. Ja. En het geld gereserveerd goed. en zo. Nou, hartst, hartst, uh, hartstikke bedankt voor je komst. Graag en uh, de toelichting op het hele verhaal. Ik denk dat we best wel meer weten nu op dit moment. Ja, en we gaan het afwachten. Wat gaat, okay. Misschien dat we dinsdag uh, nog meer weten. Ik, ik hoop het. Oké, okay, goed. <laughs> Dank je wel. Dank je wel. Nou, de police, Jennifer Eccles. Told in a heart, it's there, drawn in the playground. Love, kiss, hate, or adore. I love Jennifer Eccles I know that she loves me. I love Jennifer Eccles I know that she loves me. La -la -la -la -la -la -la. by my Zandvoort. Goedemorgen, uh, Jan Bram Rissel is inmiddels aangeschoven. En zoals wij eerder al uh, hadden verteld, hij gaat iets vertellen over geocaching. U hoorde net overigens uh, Jennifer Eccles de Hollies. En we gaan nu over naar dat spannende gedeelte wat we u al hadden beloofd <laughs> om daarmee te eindigen. Ja, en het wat, heeft iets te wat maken is geocaching? Met, ja, het heeft volgens ja. mij iets te maken met schatgraven. Dus we maken het nog even spannender. Maar u mag er zo meteen alles over gaan vertellen. Ik zou zeggen, gang, schatgraven, klopt dat? Bijna. Bijna. Ah, bijna, mooi. We gaan niet graven. Oké, okay. nee, schat zoeken. In principe laat je de grond met rust. Een hele enkele keer is het mogelijk dat de schat in de grond ligt. Maar het is niet bedoeling dat je echt gaat graven. Ja, okay. Het kan zijn dat die bedekt is met een plankje in een gat. Maar dan is de toestemming van de eigenaar van een stukje grond... dat die onder het maaiveld ligt. Maar het is wel het zoeken naar een schat. Jazeker. Ja. Okay, en die is dus kennelijk door iemand daar neergelegd. Klopt. Nou, ik zou zeggen, barst maar los en vertel maar. <laughs> Hoe komt het zo? Hoe komt het zo? Nou ja, het is begonnen met het Global Positioning System. Het GPS-systeem wat iedereen inmiddels wel kent van de TomTom ja. Tom en dat soort apparaten. Waarbij uh, je heel nauwkeurig je positie kunt bepalen met een ontvanger... die die satellietsignalen kan ontvangen en uitrekenen waar je dan precies bent. Ja. Nou, op uh, 2 mei 2001 was het signaal opeens veel nauwkeuriger geworden... doordat de Amerikaanse defensie de versleuteling had uitgeschakeld. Een dag later, 3 mei 2001, staat er dus al de eerste persoon op die zegt van... hé, hey, dit is leuk... Ik ga wat verstoppen, ik zet dat op internet. Op dat coördinator zitten ze te vinden en kijken hoeveel mensen daarna gaan zoeken en dat kunnen vinden. Hoe nauwkeurig werkt dit systeem? Ja. Dus dat nou. is uiteindelijk de allereerste keer geweest. Ja. Alleen het uittesten zeg maar, van ja. het GPS-systeem. Gewoon eens proberen hoe nauwkeurig ja. hij dan inmiddels was. Ja. Nou, en daar kreeg je zoveel leuke reacties op. Dat was natuurlijk gewoon op internet op allerlei forums en zo. En dat werd verzameld door iemand die zei van nou, dit is zo leuk, ik ga dat dus bij elkaar halen, al die reacties. Dat al uh, zes maanden later was er eigenlijk een stichting begonnen die zegt van ik ga gewoon een website beginnen waar je dat dus centraal kunt registreren. Dit verstop ik op deze plek. En daar kun je ook bijschrijven wat je ervan vond als je het gevonden hebt. Oké, okay, nou als je dat dan zo hoort en denkt, hé hey, wat leuk, uh, dat wil ik ook wel doen. Wat moet je ja. dan gaan doen? Of zoeken? Nou, twee dingen. Je hebt een gps-ontvanger nodig. Een ja. apparaat dat uh, telefoon zou in theorie met een... Uh, ja, een, een telefoon, tegenwoordig smartphone zijn daar heel geschikt voor. Je hebt apparaat die daar speciaal voor gemaakt zijn, gps'en. Ja. Het zou met uh, je autonavigatie kunnen, maar dan is hij veel onnauwkeuriger. Dus dan ben je gewoon wat meer aan het zoeken. Maar een tomtom -tom geeft een kaart. Klopt. En die geeft niet plaatsaanduiding in zoverre dat we hier praten over zoveel graden en dergelijke. Ja Noordenbreedte ja. en oostenlengte. Ja. Maar je kan de tomtom -tom vertellen: ja. ik wil niet op de weg rijden, ik ben van de weg af. En als je hem dat instelt, dan kan hij je gewoon wijzen met een pijl. Dan moet ik de instellingen veranderen. Dan moet je veranderen. inderdaad je instellingen ah, daar veranderen. Is het. Ja. Dat is het. Kunnen ze ook niet allemaal. De allereerste konden dat trouwens niet. Maar. Maar ja, daar je kunt, kunt het met in basis graden op neer. Uh, Dat kan. Maar in principe werk je in eerste instantie met een coördinaat. coördinaat. Inderdaad, noordenbreedte, oostlengte. oostlengte. En dan kun je daarmee, zoals dat bijvoorbeeld inderdaad. Er <laughs> wordt mij net een coördinaat getoond. Onze technicus laat ja. het even zien. Het We zitten hier is. in 52 ja. graden Noorderbreedte en 4 graden oostlengte. Dat is nog een vrij groot gebied. Dus heb je ook nog een aantal minuten per graad. Want graden. de 0 graden loopt over Greenwich in Engeland. Ja. Dus we zitten ten oosten daarvan. Precies. Ja. En dan kun je met dat coördinaat in je toestel gezet op zoek gaan. Dan krijg je gewoon een pijltje en een afstand. Daar is het. Ja. Maar je weet dus van tevoren dat je op zoek gaat naar gegeven coördinaten neem ik aan. Iemand heeft gewoon bewust ergens iets verstopt. Ja en dat zijn die coördinaten. Ga nou maar zoeken. Precies. En, en dat in dat kistje of in dat doosje ja. vind je in ieder geval een boekje of een stukje okay. papier waarop je kunt schrijven dat je het gevonden hebt. Dat is eigenlijk de schat. Ja, maar vaak, als, zeker als het een beetje groter wordt, formaat uh, tupperware doosje of nog groter, dan zitten er ook kleine ruildingetjes in. Kleine speelgoedjes of uh, verschillende dingetjes. En die, die je, je mag, mag meenemen? Vindt. Ja, maar het idee is, je neemt iets mee en je stopt er ook weer iets voor terug. Dus als je inderdaad iets gevonden hebt en je denkt wat leuk, dit is ja. mijn trofee nu. Dan ja. neem je hem mee, maar je moet daarvoor iets kleins weer in. Ja. En dan en het idee is moet je, je dat, kinderen, dat melden? Dat moet niet, het mag wel. Leggen. Als je het leuk vindt. Ik kom ook cashjes tegen waar ik mensen die je ken gelogd hebben op papier, maar dat doen ze gewoon op internet niet. Dat is een ja. ieder kan spelen zoals je wil. Maar dat je misschien wel leuk als je even meldt dat je iets gevonden hebt nou, en dat je iets het... hebt meegenomen en dat er weer iets anders nu leuks ligt. Dat kan, ja. maar het is vooral denk ik gewoon een stukje beleefdheid en waardering voor de ja. maker van de cache. Dat je ook op internet even telt wat je ervan vond. Kun je dat... ook nieuwe cache's maken? Zeker. Hm. Ik heb er zelf een gemaakt hier in Zandvoort, die heet Herdenken in Zandvoort. Gaat al langs een aantal monumenten. ...en de gedenktekens van de Tweede Wereldoorlog. Dat zijn er dus dan meerdere? Dat zijn er meerdere, ja. En, en je... nog veel meer dan zelfs zandvoorters zelf soms denken. Ik heb ook zandvoorters die hier al een hele leven lang wonen... ...die lopen die cache en die denken van... ...hé, hey, maar die ken ik nog niet. Dat is eigenlijk ook het oh. doel van geocaching. Waarom ga je zo goed naar dat cache? Waarom heb je dat daar verstopt? Omdat je iets wil vertellen over die plek. En ja? weet je toevallig de coördinaten uit je hoofd? Nee. Jammer. Nee. Ja, daar moet nee, je ook niet van raden. Dat moet je nee, zelf... Nee, maar je kan maar, ze op, op, op internet kun je ze zo vinden. Ja. Het enige wat ze daarvoor vragen, ja. dat is de tweede voorwaarde, is dat je lid wordt van geocaching.com. Ja. de website. Het kost niks, maar ze willen wel even weten dat je, dat je lid bent. Ja. En dan kun je namelijk het coördinaat zo krijgen. Ja. En dan kun je op zoek gaan je registreert jezelf ja. daar op de site en ja. dan doe je dat. Niet, niet met naam en toename maar dat je gewoon een inlognaam verzint en dan wachtwoord meer je de, de bedoeling is ook dat je niet rechtstreeks naar de plek gaat maar dat er een doel is zoals jij net zegt. Er zijn vijf leuke punten in Zandvoort die ik onder de aandacht wil brengen en de route ja. leidt langs die punten voordat je echt bij de schat komt of, of het ja, eindpunt. Het schat zoeken is natuurlijk ook een onderdeel van uh, het, ja, het, het, dat... het plezier. Hè? Ja, nou, het dat zijn twee verschillende manieren. Je hebt, je hebt ook verschillende soorten caches. De originele cache als die eerste die gelegd was in 2001 dat is echt een kistje, loop je naartoe maar je vindt het, je maakt het ja. open. Dan is het verstoppen natuurlijk het leukste. En de sport is ik heb het gevonden. De sport is dan ik heb het gevonden. En dat ja. kan op een heel uitdagende plek liggen. Ja. Ik heb er uh, vorige week nog een gevonden, die hing boven in de boom. Moest de boom klimmen. <lacht> ik heb er ja, als een leuk. gevonden, die lag dus in een kluis bij een slotenmaker. En daar kwam je niet in Tenzij je de code had doordat je de puzzel had opgelost. Grappig. Want dat is vaak het leukste dat je onderweg een puzzel oplost. Om bij het eindpunt te kunnen komen. Nog even terug naar die, uh, die schatten dan in uh, Zandvoort. Ja. Dat lijkt me natuurlijk wel heel erg interessant. Hoeveel zijn het er? Pakweg? Vijf? Vier? In Zandvoort liggen er vijf. Ja, er ligt er bijvoorbeeld één in het Juttersmuseum. Zo heet hij ook, Juttersmuseum. En dan moet je gewoon in het museum, dat mag je gratis in. Een keer gewoon uh, op zoek. Ja. En ergens ligt die. Ik weet waar. Ja, uiteraard... Maar de grap is natuurlijk ja. dat je hem gaat vinden en dan eigenlijk ook niet aan je omgeving laat merken dat je gevonden hebt. Dat het dus wel een geheim blijft. Ja. Dus je moet nog een soort acteertalent hebben ook. Dat weet je He? wel, ja. ja. Zijn die GPS'en zo nauwkeurig dat je op de meter nauwkeurig de plek kunt vinden? Ja, tot op de twee, drie meter nauwkeurig kan het wel. Oh, okay. Ja. Dus. dus nee, omdat je zei in het Museum is daar ergens wat. Maar ik moet toch wel in de buurt kunnen, want het ja. Museum is zo groot. Ja, het Museum ja. is inderdaad moet een heleboel over Nee, Maar daar heb je een de coördinaten. Sta je bij de ingang van het museum en dan weet je, dat staat ook in de tekst van de cache, dat je in het museum moet gaan zoeken. Okay. Want binnen in het gebouw ja. kan je de satellietsignalen niet ontvangen. Zijn ze blij met je, hè, dat je alles overhoop gaat doen? <laughs> nee, het is met toestemming Volgende. van de eigenaren en de beheerders. Oh. Dus uh, zij zijn er juist blij mee, want dat trekt mensen die normaal ja. het museum zo verbouwen zouden zijn gelopen, ja. die gaan nu echt naar binnen op zoek naar die cash en die ontdekken dan ook: jee, dit ja. is een leuk museum. Zijn er veel mensen in Nederland die dit doen? Ik denk het wel. Ik kan geen aantallen noemen, maar ik denk dat we wel in de tienduizenden mogen praten. Nou ja, je zou het weten als je op de site weet hoeveel mensen er geregistreerd zijn. Ja. Ja. Nou ja, ik... Is, je hebt naast geocaching.com heb je ook geocaching.nl. Dat is een ja. Nederlandse tak, maar daar moet je dan apart ja. lid van worden. Daar ja. zitten er iets van 13.000 Dat is nogal wat. Ja, ja dat is, is ook best, best wel. Er liggen over de hele wereld verspreid, lagen er uh, anderhalf jaar geleden 10 miljoen caches die dus op dat moment gevonden konden worden. Nou, dus dat zijn ook uh, actieve zoekers ja. en, actieve en actieve neerleggers. Leggers. En doe je, jij doet dat dus zelf ook? Ja. Veel. Daar, hoe lang ben je ermee bezig in de week? Nou, dat hangt er vanaf. Dat komt en gaat. Soms heb je weken dat je er niet aan toe komt. Uh, soms dan kun je er een paar per dag vinden. Ik ga zelf meestal voor de wat lastige kerstjes, waarbij je echt een, een dag moet uittrekken om hem te vinden. Of een dagdeel. Dus dan vind je niet zoveel. Ik heb er 350. Is er een soort competitie uh, nu ontstaan door mensen die... Uh... Die, die zeggen, ik heb er al zoveel. En een ander zegt, nou, maar ik heb er al het dubbele of zo. Nou, dat is het mooie van het, van het spel. Je kan het spelen zoals je zelf wilt. Er zijn mensen die gaan echt voor zoveel mogelijk aantallen. Ja. Ja. En ik weet dat er bijvoorbeeld... Een caches liggen in Amerika... Waar je echt langs een, een mile road... Gewoon duizend caches hebt liggen. Dan kun je je puntenaantal omhoog krijgen. Ja. Dat, <laughs> ja. dat vind ik niet leuk. Maar er ja. zijn mensen die vinden dat wel leuk. Maar er is ook bijvoorbeeld een race... Om als een cache eenmaal geplaatst is en goedgekeurd wordt de geocaching.com om er als eerste te komen om er als eerste te komen, ja, ja. De eerste, tweede en derde plek zijn ook wel ereplaatsen. plaatsen Grappig, hè? Ja, ja. er zijn heel mensen klaar. die inderdaad op, het helemaal op twitter volgen en dan wordt die gepubliceerd en dan gaan ze echt bij nacht en ontij ja. op stap om hem als eerste te kunnen vinden ik uh, moet zeggen dat ik het heel erg spannend vind, wij sluiten dit af wij zeggen nog wel even tegen alle luisteraars uh, geocaching.com ja Geocaching.nl vooruit. En ja. vanmiddag het is droog. Het is ja. verschrikkelijk mooi weer. Je Ik kunt er een zeggen, leuke weekendbeschrijden. Aan van de slag. Ja. Het, het leuke is dat we nu inderdaad iedereen uit zijn huizen zien stromen. Ja. Ja, je oh, kan okay. ook op de website, kun je, als je daarop inlogt, vind je mijn link. Als je op zo'n zorg, ja. kun je aanklikken. Kom je op mijn mailadres terecht. zoals dus je het zou je ja. zelfs ja. nog kunnen vragen, mag ik een keer mee? Ja. Geen probleem. Om eens te kijken wat het is. Ja, even om te kijken hoe ja. jij dat doet en aanpakt. Gewoon ja. lekker meelopen. En de VVV in Zandvoort is bezig ook een paard te ontwikkelen. Dus mensen die zeggen oh, ja, al die sites, ik ga naar de VVV daar eens even over praten. Ja. Ze zijn die kunnen daar niet, al maar... informatie krijgen. Of ik ga met Jan Bram mee. <laughs> Zou kunnen, ja okay. hoor. Het gebeurt wel eens. Nou, Goed. ik vind het heel erg spannend. Ik denk ook dat we onze uh, uitzending van Goedemorgen Zandvoort, wel heel spannend hebben afgesloten, ja. toch, Dom? Jan Bram, heel erg bedankt voor je komst. Graag gedaan, dankjewel. Oké, okay. ja, we zijn aan het einde van het programma gekomen ja. voor vanochtend. Rest ons nog. Een uh, muziekje? Om, uh, ja, maar eerst even Floris bedanken. te bedanken voor de gastvrijheid in uh, de gezellige bar hier. Dus hij vindt het ook een feest. Nou, een be beetje afleiding in zijn saaie leven. <laughs> Oké, okay, Floris, heel erg bedankt voor de gastvrijheid. Uh, Yvonne, heel erg bedankt uh, voor de koffie en de redactie. Pascal, bedankt voor de regie en uh, techniek. die bedankt, uh, bedankt voor het collega'schap. Don, uh, bedankt voor het collega'schap. Ja, en we gaan eruit met uh, Alan Parson, Old and Wise.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 In Somalië is een operatie van het Franse leger om geheime agent Denis Alex te bevrijden mislukt. Volgens het Franse ministerie van Defensie is Alex bij de actie omgekomen. En verder zijn twee Franse commando's die aan de operatie deelnamen gesneuveld. Franse commando's bestormden vannacht een kamp van islamitische strijders in het zuiden van Somalië. Inmiddels heeft een bericht van de islamitische strijders dat de geheimagent toch nog in leven is voor veel verwarring gezorgd in de Franse media. Onderzocht wordt wat er waar is van dat bericht. Alex werd in juli 2009 in de Somalische hoofdstad Mogadishu gekidnapt. Het West-Afrikaanse bondgenootschap ECOWAS stuurt troepen naar Mali... waar een conflict woedt tussen islamitische rebellen en het regeringsleger. ECOWAS zegt in een verklaring dat het de soevereiniteit van Mali wil beschermen... en de regering wil steunen. Bij ECOWAS zijn 15 West-Afrikaanse landen aangesloten... waaronder Malis buurlanden Senegal en Ivoorkust. Gisteren begon Frankrijk met luchtaanvallen op stellingen van de moslim-extremisten... nadat de VN-veiligheidsraad groen licht had gegeven voor een interventie in Mali. De inspectie voor de gezondheidszorg heeft in tientallen gevallen afspraken gemaakt met niet goed functionerende artsen. De deals waren simpel. De arts of verpleegkundige werd uitgeschreven uit het register en in ruil daarvoor werd afgezien van een tuchtklacht. In het VPRO-programma Argos zegt hoogleraar Gezondheidsrecht lege dat sommige fouten zo ernstig waren dat er altijd een tuchtklacht had moeten volgen. De reis van PVV-leider Geert Wilders naar Australië gaat door. Wilders zegt op Twitter volgende maand lezingen te houden in... Melbourne, Perth en Sydney. Wilders wilde vorig jaar al naar Australië, maar duurde volgens hem lang.